Tien uur, Freddy van met het NOS Journaal.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 Chipshol deed twee jaar geleden aangifte tegen de oudrechter omdat hij onder Ede zou hebben gelogen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd niet beslist... of Westenberg strafrechtelijk wordt vervolgd. Directeur Poot van Chipshol vindt dat het ON de zaak traineert. Westerberg heeft altijd ontkend dat hij in een Chipshol-zaak... buiten de rechtszaal met een advocaat heeft gebeld. Volgens Chipshol heeft een uitspraak van Westenberg in de jaren 90... het bedrijf veel geld en grond gekost.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 Cinema. Cinema. Cinema. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film op TV Vermonde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. TV Vermonde.com. Alleen bij Libris.nl je boeken gratis ingepakt en gratis thuis bezorgd. <tie> NOS, langs de lijn. Goedenavond als u net inschakelt en denkt ze begonnen toch om tien uur. We zijn al wat eerder begonnen om half negen om precies te zijn. In verband met uh, de wedstrijd tussen Ajax en AZ in het uh, bekertoernooi. Een wedstrijd die uh, zo rond tien voor half tien in een keer een bizarre wending kreeg. Omdat de keeper van AZ werd uh, aangevallen. Uh, en daarop vervolgens twee raken schoppen uitdeelde aan diegene die uh, hem aanviel. De jongen werd uh, afgevoerd. Uh, vervolgens uh, kreeg Esteban rood van de scheidsrechter, dat is conform de regels. En daarop uh, verlieten de AZ-spelers uh, op advies van de trainer Gert-Jan Verbeek uh, het veld. Ajax-spelers gingen ook van, van het veld af, er werd vervolgens overlegd. En vervolgens werd er besloten om uh, de wedstrijd niet meer te hervatten. Daniel Dekker aan de lijn, nu uh, voorzitter van de Ajax-supportersvereniging. Jij was in de arena, vertel even wat jij hebt gezien, Daniel. Nou, Robert, goedenavond. Uh, ja, ik, ik uh, zat gewoon op de tribune naar de wedstrijd te kijken. Volgens mij was de bal niet eens daar in de buurt. En uh, ja, vanuit je ooghoek zie je dan opeens iemand uh, het veld uh, oprennen. En uh, ja, die kwam van de noordkant van het stadion. En uh, aan die kant hebben we, hebben we in de arena ook het invalide platform. Dat is ook de enige kant van het stadion waar dus, uh, het veld en de tribunes niet gescheiden zijn door een gracht. Dus daar kan je inderdaad, uh, als je dat zou willen, uh, met enige moeite het veld opkomen. En uh, dat gebeurde dus ook. En, kijk, ja, ik zie dat dan gebeuren, is ongeloof. En uh, er werd om me heen een beetje zo van, ja, ik zie dat. Ja, en op een gegeven moment zag ik die op de grond liggen. En uh, Esther dan inderdaad reageren zoals hij net omschreef. Hm. En uh, ja, toen, uh, nou de rest hebben we allemaal gezien en gehoord. Ja, ja. ja. Eh, jongen werd afgevoerd, hè? Heb jij gezien ja, ja. welke kant, uh, of die inderdaad, uh, ik neem aan dat die uh, is vastgezet? Ja, er werd een aantal stewards kwamen dan natuurlijk onmiddellijk achteraan. En die hebben die jongen afgevoerd en over de boarding uh, verdween die. En uh, ja, dat kon ik niet meer zien. Uh, maar ik neem aan dat hij uh, naar buiten is afgevoerd. En, uh, ja, Ik sluip ook meteen aan bij de woorden van Danny Blind. Want dit is natuurlijk een blieke punt, uh, voor het voetbal. Maar ook uh, voor Ajax in het bijzonder, denk ik. Want uh, dit is nog nooit gebeurd in de arena. En uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, je weet ook niet dat iemand bezielt om zoiets te doen. Ja. ja, Danny Blind heeft in een korte reactie laten weten. Waanzin. Nou, dat woord uh, zegt Van Nicht. Dit is dramatisch, zegt hij. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Uh, AZ was duidelijk, de spelers voelen zich niet meer veilig. Wat moet je er verder nog over zeggen? Hij zegt, dit is een groot dieptepunt. Even over die jongen uh, die het veld opliep. De verklaring van Jeroen Slop, uh, directeur financiële zaken. Als ik het uh, zo uit mijn hoofd uh, even snel zeg. Uh, die zegt, hij kwam inderdaad uit vak Noord. Dat is wat jij ook zei, 19 jaar. Er was drank in het spel. En uh, zijn verklaring was... Ik heb een hekel aan die keeper. Wat moeten we ermee, Daniel? Ja, niks denk ik. Ik vind uh, dat die jongen dus voorlopig... Uh, en ik neem aan dat dat voor, uh, voor heel lange jaren is... Uh, niet meer in de arena te komen. Ja. Want wij, wij hebben nu een hekel aan die jongen. Ja, wij hebben een hekel aan die jongen. Ja. Uh, is het ook een goed moment om... Uh, we noemen dan een moment van zelfreflectie? Denk je dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat mensen zich nu gaan realiseren... hoe ver we eigenlijk zijn gedaald? Of gaat dat te ver? Nou ja, goed, ik bedoel, dit is natuurlijk wel een uh, extreem geval. Uh, dit geldt natuurlijk niet voor de meerderheid van de supporters. De meeste mensen zaten gewoon van die wedstrijd te genieten. Er was ook geen enkel aanleiding voor. Want eigenlijk stond gewoon uh, goed voetbal en stonden we het 1-0 voor. Dus het is een eenling en uh, blijkbaar, wat jij net zegt, is er ook drank in het spel. Dus uh, ik ga voorlopig uit van een, uh, van een heel naar en vervelend incident. Ja. Wat kan je eraan doen? Hier kan je eigenlijk niks aan doen, ofwel? Want uh, ja, als een, als een gek dit doet wil, dan kan dat. Ja, dat is duidelijk. Hoe was de stemming eigenlijk direct na afloop uh, uh, onder het publiek? Ja, gelaten was er natuurlijk wel enige hoop dat, uh, dat de wedstrijd nog hervat zou worden. Um, maar ja, die, die hoop mij al snel, en toen we de eigen spelers het veld op zijn gekomen het publiek te bedanken, uh, wisten we natuurlijk al dat, dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. En dat werd kort daarna ook meteen uh, duidelijk gemaakt door de speaker Toen is iedereen rustig naar buiten gegaan. Ja, er werd uh, uitgebreid gefloten. Op het moment dat die spelers kwamen, ja, ik begrijp dat iedereen wil dat, uh, dat die wedstrijd uitgespeeld wordt. Heb jij begrip voor de beslissing van, uh, van AZ? Van ja, we zijn hier niet meer veilig, dus uh, we komen het veld niet meer op. Ja, daar heb ik wel enigszins begrip voor, ja. Want uh, uh, ten eerste moet je, moet je met tien mannen. Uh, blijkbaar is het volgens de regels uh, dat, uh, dat de speler dan rood krijgt. Um, ja, dan moet je met 10 man verder met een eeuw achterstand. En dan inderdaad ook die onveiligheid. Ik neem aan dat uh, AZ wel aardig aangeslagen was uh, door die gebeurtenis. Dus uh, daar heb ik wel begrip voor, ja. um, je, zegt nu, je zegt nu van, ja, de, uh, bedoel je nu te zeggen dat dat meespeelde? Dat ze met z'n tiener door zouden moeten? Dat dat een afweging is geweest? Nou ja, dat weet ik niet of dat een afweging is geweest. Maar uh, je krijgt natuurlijk een rode kaart. Je moet met 10 man uh, weer terug op het veld met een aangeslagen ploeg. En inderdaad een ook nog die ja, ik bedoel, het blijft natuurlijk toch ook een voetbalwedstrijd. En. Ja, uh, ja ik weet niet of dat. afweging is geweest. Die afweging van Verbeek ken ik niet. Ik neem aan dat we dat straks gaan horen. Ja, goed. Uh, dankjewel uh, uh, voor nu. Uh, het mogen duidelijk zijn dat wij nog steeds uh, driftig aan het bellen zijn. om uh, een reactie te halen. En ook onze verslaggevers zijn nog steeds in de arena bezig. Her en der blijven nog wat uh, deuren gesloten. Voor alle duidelijkheid, uh, uh, de wedstrijd is uh, niet. Misschien wel indirect, maar niet direct door de scheidsrechter gestaakt. Uh, de wedstrijd is in, in feite gestaakt door uh, de spelers en uh, de trainer van uh, AZ. Die hebben gewoon gezegd, wij voelen ons hier niet meer veilig. En toen is er overleg geweest. En heeft men in onderling overleg besloten om de wedstrijd niet meer te hervatten. Er is nog enigszins onduidelijkheid over hoe nu verder... Uh, ja, wanneer moet die wedstrijd hervat worden? We zitten vlak voor uh, de winterstop. Uh, allemaal vragen die we willen gaan voorleggen aan iemand van de, de KNVB. Dus ook dat hopen we, al die vragen hopen we voor 11 nog beantwoord te krijgen. destination Cannot slip. Just move on up. For peace you find. Into the people of beautiful people where there's only one kind, So hush not chow. Het is Mayfield en Move On Up. We gaan live naar de arena waar een persconferentie op het punt van beginnen staat... met Toon Gerbrand, Ernest Stewart van AZ. En ik meen dat ik daar Jeroen Slot zie zitten van Ajax. Laten we even meenemen. Eh, nou, we hebben er overleg over gehad met, met de trainer, met Ernest. Ernest Stewart was de eerste beneden. En ja, er was geen klamorkheid meer om nog terug te komen op het veld. Dus eh, vanwege de, ja, de veiligheid die, die, die onze spelers zo voelden, eh, zijn ze niet teruggekomen. Geef ik nu het woord aan Jeroen Slop. Ja, dat is uh, een uh, moeilijke avond als uh, dit gebeurt. Ik wil ook uh, aftrappen met uh, dat we dit met name ook richting onze gasten... een uh, vreselijk incident uh, vinden wat we zeer betreuren... en waarvoor we hardgrondig excuses uh, aanbieden. We hebben de zaak in onderzoek. Degene die uh, dit gedaan heeft is uh, vastgenomen door de politie wordt momenteel verhoord. Langzaam wordt zijn achtergrond duidelijk. Het gaat om een 19-jarige supporter... waarbij er, naar alle waarschijnlijkheid... drank in het spel was. En hij heeft zich geuit... dat hij een hekel aan de keeper van AZ heeft. Uh, wat natuurlijk... Uh, ja, in verhouding tot wat er gebeurd is... Uh, ridicule... Uh, tegenover elkaar staat. Uh, wij zoeken uit... of dit een bekende van ons is. Mocht dat zo zijn dan kan ik hierbij namens de club garanderen... dat deze man zijn hele leven nooit meer een seizoenkaart van Ajax zou krijgen. Want wij zitten hier heel strak in. We vinden het heel erg wat er gebeurd is. En uh, dat zal hij merken ook. Ik weet niet of er verder vragen zijn. Willem. Willem. Helaas, geen microfoon. Willem, de... zou je even vraag in de microfoon kunnen stellen? Uh, hoe erg het ook is en hoe begrijpelijk ook. Maar um, uh, is de veiligheid van een team uh, in het spel... als er één fan die waarschijnlijk aangeschoten is... en die inmiddels is afgevoerd, als die um, weg is? En dat eigenlijk verder uh, uh, misschien niks meer gebeurt? Nou, daar da had je de kleedkamer moeten komen. Ik denk, Ernst Stewart was daar eerder dan ik. Want ik kwam wat laat, want ik stond met Bert van Oostveen uh, daar te praten. En uh, ja, misschien kan Ernst zeggen, maar dat was volkomen duidelijk die wilden en konden niet meer terug, hoor. En de, de, de rode kaart heeft hier nog een rol gespeeld. Want na de rode kaart maakte Verbeek meteen een gebaar van uh, Hup van het Veld af. Ja, maar dat was in eerste instantie zeker om, uh, om een bepaalde rust te bewaren. Je kan je voorstellen als je... Als... Gebeurt wat er gebeurt daar op het veld en alle emoties die er zijn. Gertjan jan heeft als eerste alle spelers naar binnen toegeroepen. Maar het was al vrij duidelijk dat onze spelers klaar waren. Ze Zaten er helemaal kapot bij, wilden niet meer terug. En veiligheid was het belangrijkste voor hun. En gingen niet meer terug. En wat heeft de trainer nog gezegd? De trainer stond heel rustig buiten op de gang. En Jeroen, je weet nog niet of het seizoenkaarthouder is. We zijn, we zijn daar op het moment uh, onderzoek naar aan het doen. En die vaststelling is uh, belangrijk. Maar voor het opleggen van de sanctie ook weer niet, want die sanctie is wel duidelijk. En nog één ding past het in het patroon. Uh, ik liep toevallig, omdat je, dat hier van alles gebeurt met verbouwen. Uh, ik liep toevallig, uh, kom ik de transferium in. En er is, het is een en al onvriendelijkheid om het stadion heen. Uh, het is, uh, er worden met bommetjes gegooid vlak naast je auto's. Je loopt naar buiten, je komt de, de, de garage uit. Uh, je komt alleen maar mensen tegen die met vuurwerk gooien. Dan weet ik wel dat het de tijd van het jaar is, maar dan nog. Ik schrik me om de twee minuten, schrik ik me helemaal onnozel. Overal is vuurwerk, er komt een hele groep van misschien wel duizend, tweeduizend man. Die komt vrij uh, agressief, gaat naar hun vak toe. De hele opgefoktheid die hier heerst bij Ajax de laatste maanden, misschien wel het laatste jaar... Uh, kan dat er iets mee te maken hebben? Ook het, het, het vrij exorbitante drankgedrag buiten? Exorbitante drankgedrag kan ik niet, uh, niet vaststellen. Zeker niet buiten. Uh, binnen het stadion kan ik wat zeggen. Want dat is de veiligheid waar we als club voor staan. Uh, dan denk ik dat er uh, geen vuurwerk in het stadion geweest is. Buiten een fakkel die ik gezien heb. Dus het vuurwerk in het stadion valt mee. Dan heb je eh, inderdaad groepen die jij beschrijft... die zich sfeersupporters noemen... die met name op de zuidkant van het stadion zich ophouden. Dus dat er nu vanuit de noordzijde, waar het incident plaatsvond... mensen het veld opkwamen, is, zoals je het zelf omschrijft, een incident. En niet iets van een trend. En daar wil ik ook afstappen van hè, de, de sfeerbeelden die jij schetst van onvriendelijkheid in het hele stadion. Of dat eh, mensen onheus bejegend worden binnen of buiten het stadion. Ja. Dat, eh, vind ik niet terecht. Oké, okay, dank je. Jochem. U luistert, naar een, U luistert naar een persconferentie vanuit de Amsterdam Arena... over het incident dat eerder heeft plaatsgevonden. Een speler, de keeper van AZ, heeft aangevallen... en de wedstrijd erop is gestaakt. Uiteraard is daarover gepraat. Want uh, als we daarop zouden zeggen dat we dat niet kunnen garanderen... dan, uh, ja, dan is het verder spelen van de wedstrijd uh, niet mogelijk... Um, ik begrijp de gevoelens uh, van Asset. Ik heb excuses namens onze club uh, aangeboden omdat wij uh, het incident vreselijk vinden. Ik kan niet in de gemoedstoestand van andere mensen treden. Zoals het zojuist geschetst wordt door de collega's is, uh, is dat ernstig uh, geweest, begrijp ik. Um, ja, wij uh, hebben aangeboden uh, in reparatie, zeg ik dan maar, na zo'n incident... extra stoerding en uh, beveiliging neer te zetten... Maar dat heeft niet meer een relevante betekenis in de besluitvorming gehad, volgens mij. Ja, dank Nog meer vragen? Denken jullie nu meteen aan strengere maatregelen in het stadion? Bijvoorbeeld de gracht achter de noordzijde, dat die weer open moet gaan of zo? Of dat soort dingen? Of minder drankwedstrijden? Nou, volgens mij was dit al um, een uh, wedstrijd die in uh, beperkt drankgebruik zat. Want um, ja, tegenstanders worden in categorieën ingedeeld. En daar hadden we ook bij deze wedstrijd mee te maken. Als je praat over wat erachter dat doel staat... dan is dat een invalide platform... waar onze gehandicapte medemens zit... waar de selectie na afloop altijd handjes komt schudden. Dat is doelstelling voor wat daar in de gracht is opgebouwd... dat dat nu in een incident betreden is door iemand... die van de tribune afkomstig zich over een hek uh, op dat platform begeeft... en door de stoerding het veld betreedt... is uiteraard aanleiding om uh, de zaak te analyseren... en uh, verbeteringen voor de toekomst uh, te treffen. Maar of dat nou direct zo ingrijpend is... dat we de invaliden niet meer daar kunnen ontvangen... dat uh, gaat me te ver om dat nu als uh, besluit uh, hier al mede te delen. Dat was Jeroen Slop van Ajax vanuit de Arena... over de persconferentie rond het incident van vanavond. Over enkele minuten vindt in dezelfde persruimte in de Arena... persconferentie van de KNVB plaats. Ook die zullen we zo direct laten horen zodra die begint. Even terug naar eerder vanavond. Ik heb wel gezegd dat onze verslaggevers richting de katacomben gingen van de Arena. Zo ook Bar Stigler. En die uh, kwam als eerste... Tom Gebrans tegen de algemeen directeur van AZ. Hoe zou je deze avond willen samenvatten? Is dat te doen? Nee, het, is, het ging allemaal heel snel. Ik zat op de tribune wedstrijd te kijken. En op een gegeven moment zie ik twee mannen uh, die kant op lopen richting Esteban. En ik denk, kijk ja, wist zien wat er gebeurde. En uh, ja, Esteban die, volgens mij schrok die ook als ik het mag interpreteren. En uh, ja, die schopte die vent. Ja, of zelf had die vent een mes bij zich. En ik heb zoiets nooit meegemaakt. Dus nou, Ernest Stuart is naar beneden gegaan. En die, die is toen even met de coach gaan praten. Ja, die spelers, als je ze ziet, ook hier beneden, ja, die durven het veld niet meer op. Veiligheid is in het geding. Nou krijgt Esteban rood na het gebeurende. Omdat hij in de ogen van de scheidsrechter de supporter heeft geslagen. Dat zijn gek genoeg wel de regels, overigens. Um, hoe, wat vind jij daarvan? Ja, ik ben degene die minst verstand van de regels, zal ik heel eerlijk hier zeggen. Um, ik wist dat ook niet. Ik, mijn eerste was wel een beetje verbazing. Dat ik denk, ja, iemand. Uh, ja, die schopt, uh, die supporter, dus het zal wel een regel zijn. Maar uh, ja, ik, ik stel me neutraal op, er wordt een rapport over gemaakt. Ook over de wedstrijd, hoe de, waarom die gestaakt is nu. En daar komt wel een beslissing over en dat zullen we moeten accepteren. Verbeek, de trainer, is uh, vrij duidelijk en resoluut meteen en die zegt we gaan naar binnen, punt. Ja, dat heb ik net ook gezien en gevraagd en gehoord. Maar het heeft puur met veiligheid te maken. Er gebeurden zoveel dingen hier. En uh, ja, het was misschien beter geweest, denk ik. Maar dat is allemaal achteraf en alle emotie. Dat scheidsat even eraf gaat. Even overleg met iedereen. En dan in uh, alle rust misschien kijkt wat er dan wijsheid is. En... ik begrijp dat er wel overleg is geweest. Ook met mensen van de KVB nog. Ik heb met Bert van Oosten gesproken. Hier beneden. En uh, ja, wij zitten daar met z'n allen volgens mij neutraal in. Hij vindt het ook heel vervelend. Hij zegt, we maken de rapporten wel op. En dan zien we wel even hoe het uh, afloopt. En voor Esteban komt een rapport. En voor de wedstrijd. Ja, en ik, ik hoop dat er heel veel wijze mannen zitten in, in Zeist die dit op een goede manier kunnen inschatten. Want... Ja, wat, wat moeten ze besluiten dan die wijze mannen? Wat zou dan nu rechtvaardigheid zijn? Ja, ge, geen idee. Ik, uh, ik ga er ook niet over speculeren. Want uh, ja, dit is ook nog nooit vertoond en de, uh, ja, voor de KNB ook een lastige situatie. Dus ja, wij gaan niet speculeren, ik zie het wel. Het is een dieptepunt, hoe dan ook? Ja, en dat vlak voor kerst. Dus dat is uh, heel vervullend. Tom Gerbrands was dat tegen Bar Stigler eerder op de avond. Vooral duidelijkheid, het was voor de persconferentie... die u zojuist live heeft gehoord. Um, in de Amsterdam Arena vindt binnen enkele minuten... een tweede persconferentie plaats. Daar zal ook Bert van Oostveen uitleg geven over... Hoe nu? Wat gaat er met deze wedstrijd gebeuren? Um, ik zie inmiddels op het scherm ook de scheidsrechter staan. Wellicht die ook nog een verklaring zal gaan geven. Dat horen we zometeen. Even recapituleren wat er in de eerste persconferentie werd gezegd. Zoals wij eerder al melden, uh, bevestigde Jeroen Slot dat het om een 19-jarige jongen gaat die de keeper van AZ heeft aangevallen. Een drank was er in het spel. De verklaring van de jongen was dat hij een hekel heeft... nou eenmaal aan de keeper van AZ. Um, ze gaan kijken bij Ajax of het een bekende is. Maar Jeroen Slop uh, kon wel verzekeren dat uh, de jongen nooit meer een seizoenskaart van Ajax krijgt. Ik neem aan dat hij daarmee bedoelde dat hij nooit meer een kaartje voor een wedstrijd van Ajax in ieder geval uh, zal krijgen. Um, dat is een eigen interpretatie. Maar hij zei het letterlijk dat de jongen nooit meer een seizoenkaart van Ajax zou krijgen. Verder daar ook aanwezig bij die persconferentie Ernest Stoert, de technisch directeur en de directeur uh, van uh, AZ Toon Gerbrands die vertelde over hoe de situatie in uh, de kleedkamer was. En uh, daarbij zei Tom Gerbrands en met name Ernest Toer... die in de kleedkamer was, dat de situatie zo was... dat de spelers echt zeiden van nou, wij gaan echt niet meer voetballen. Die voelden zich gewoon niet meer veilig op het veld van de Amsterdam Arena. Verder werd aan Jeroen Slop nog gevraagd of er nog uh, aanpassingen komen... eventueel uh, in de Amsterdam Arena. Uh, Slop uh, wist daar niet direct 1, 2, 3 uh, antwoord op te geven... en in ieder geval niet een antwoord waar we de conclusie aan zouden kunnen verbinden... dat dat ook inderdaad uh, gaat uh, gebeuren. Maar goed, daarover later meer. We gaan uh, terug naar de arena. Ik zie op mijn scherm dat uh, de scheidsrechter Nijhuis... Uh, achter de katheter Welkom gaat zitten. Bij, en ook Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van uh, de KNVB. Uh, de mede waren veel vragen voor de KNVB. Vandaar dat zij uh, graag hier zijn uh, om een uh, verklaring af te geven. Geef ik geef eerst het woord aan uh, Bert van Oostveen. Ja, die op zijn beurt eerst het woord zal geven aan de scheidsrechter. Omdat ik denk dat het goed is dat eerst uh, Bas Nijhuis even toelicht... wat nu exact de spelregels uh, op dit gebied zeggen. Ik merk al in de wandelgangen dat er veel onduidelijkheid is. Daarna zal ik zeggen wat er in ieder geval procedureel... Uh, met deze wedstrijd gaat, uh, gaat gebeuren. Ja, um, goed, wat er gebeurde tijdens de wedstrijd... was dat er in de 37e minuut uh, ik uh, in het veld wat... Uh, ja, wat rumoer hoorde op de tribune. En vervolgens van mijn vier officiëls zet daar... ook uh, te horen kreeg dat er een uh, supporter op het veld was. Ik draaide mee om en uh, zag inderdaad de supporter... Uh, richting uh, de doelman van AZ Esteban gaan. Ik zag dat hij zich verweerde. Vervolgens zag ik dat uh, de, de toeschouwer op de grond uh, uh, viel. En dat uh, Esteban meerdere malen uh, op hem intrapte. Uh, Goed, uh, daarna heb ik natuurlijk kort uh, overleg met uh, iedereen, uh, de assistenten, de field official. Want volgens de regels uh, um, is dit een gewelddadige handeling door de toerman En zal ik hem de rode kaart moeten tonen. Um, vervolgens komt er veel commotie, die ik natuurlijk begrijp. Want ik begrijp dat uh, de reacties van iedereen zal zijn van, uh, ja, waarom is het rood? Maar goed, dit is volgens de regels. Uh, ik ben om de regels uh, te hanteren. En goed, en zijn we het niet met de regels eens, ja, dan is dat van later om dat te veranderen. Maar goed, ik kan niet anders dan de regels uitvoeren. Uh, op dat moment uh, um, zie ik uh, Gert-Jan van Beek het veld opkomen. En gaat AZ van het veld af. En um, um, ja, um, geven ze aan niet verder te willen spelen. Uh, vervolgens heb ik daarom de wedstrijd uh, gestaakt. Ik kan alleen maar aangeven dat dit natuurlijk een, uh, een hele zwarte dag is voor het, het voetbal in Nederland. Uh, met alleen maar verliezers. Ik denk beide clubs... Uh, ik denk wij, de toeschouwers, iedereen die hier zo willen zijn... om een mooie wedstrijd te willen zien, een mooi bekerduel... is de grote verliezing van vanavond. En, uh, ja, en dit is te gebeuren en het is uh, heel erg vervelend. Zijn er uh, vragen? We hebben een microfoon, ja. Uh, Bas, je zegt uh, volgens de letter van de wet is dat inderdaad de rode kaart. De, de, dat klopt ook. Kun je je voorstellen wel de reactie van Esteban? Ja, ik, ik kan begrijpen dat hij zich uh, verweert. Dat zie ik in eerste instantie ook. Maar wat je ook ziet daarna is dat als de toeschouwer op de grond ligt... dat hij ook weg kan lopen. Goed, en hij gaat er naartoe en, en, en trapt nog op deze toeschouwer in. En vandaar dat ik ja, de rode kaart geef. Ja, beide trainers zijn ook naar je toegekomen uh, op het moment dat het uh, spel stil was gelegd. Uh, Frank de Boer onder andere, wat hebben jullie besproken? Nou, besproken. Hè, die komt alleen vragen hoe de regels waren. En die heb ik uitgelegd. Goed, ik heb Geert-Jan van Beek later nog gesproken. Die kende de regel. Goed, en uh, die wist ook... Uh, Goed zat. Ja, die zei meteen tegen jou, wij spelen niet meer verder. Op dat moment beslist jij dus om te staken. Kon je het begrijpen dat ze niet meer verder wilden? Nou goed, ik, ja, hoe, de, hoe, hoe dat verder gaat, ik, ik, ik geef alleen aan dat ik natuurlijk... Ze gingen eerst naar, naar binnen toe. Ik ga zelf naar binnen toe. En vervolgens uh, komt de, komen zij bij ons dat, ja, dat zij uh, in verband met de veiligheid niet verder willen spelen. Ja goed, dan, uh, dan is het aan mij om uh, naar overleg de wedstrijd te staken. Ja, en kon je dat begrijpen? Heb je daar begrip voor? Nou, begrip. Kijk, ik weet niet om, om de uitleiding of Ik weet niet hoe de veiligheid is of hoe, de, hoe dat hier geregeld wordt. Ik, ik, ik, zie alleen, ik constateer alleen en daarop kan ik een beslissing doen. Ja, ze zeggen we voelen ons niet meer veilig. Dat is natuurlijk ook wel logisch als iemand op het veldje van achteren aanvalt. Daar valt dat voor te zeggen. Um, had je sowieso het idee dat het grimmig was of niet? Nee, absoluut niet. In de wedstrijd helemaal niet. En uh, net wat ik zei, ik hoorde alleen uh, de supporters op een gegeven moment... een vandaar ik me omdraaide. En toen, uh, ja, toen zag ik het gebeuren. Ja, um, Volgens de letter van de wet, uh, de, hoe gaat het dan nu verder? Ja, hoe dat nu verder gaat, dat is aan de aanklager. Misschien dat uh, ja, meneer Van Oostmeen daar meer over kan zeggen. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, er zal door de aanklager bepaald worden... of de schuld is voor een van beide teams, of uh, hoe dat verder gaat. Of de wedstrijd wordt uitgespeeld, of dat dit de eindstand is... of dat er helemaal uh, overnieuw wordt gespeeld. Dat, dat weet ik niet, maar dat is aan de aanklager. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Kevin. Meneer Nijus voelde zichzelf nog veilig op het veld nadat het voorval was gebeurd... en had er wat u betreft hervat kunnen worden als beide ploegen daarmee ja, zouden instemmen? Nou goed, ik, ik stond zelf uh, uh, op het midden en ik ging direct naar de zijlijn. En uh, voor mij was absoluut uh, wat dat betreft geen uh, de veiligheid in, uh, in gevaar. Zijn er meer vragen? Goed, misschien is het zinvol dat ik even de procedure toelicht. Ik doe dat overigens alleen procedureel, want inhoudelijk kan ik daar nog niet te veel op ingaan. Ik zal ook uitleggen waarom. Op het moment dat een wedstrijd wordt gestaakt, dan uh, zijn er reglementair drie mogelijkheden. De scheidsrechter zei het al even, uh, dat is overspelen, uitspelen of de bereikte stand als einduitslag aanmerken.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 Um, dat betekent dat ik in ieder geval hoop en verwacht dat wij uh, voor kerst die rapporten binnen hebben. En als dan zal het bestuur ook een beslissing nemen over wat er met deze wedstrijd gaat gebeuren. Uh, dat schrijven de reglementen voor. En uh, zodra daar duidelijkheid over is, komen wij daar ook weer bij u op terug. Bertje zegt ik, ik verwacht die rapporten voor de kerst. Uh, verwacht je dan ook uh, voor Oud en Nieuw bijvoorbeeld een uitspraak? Dat weet ik niet. Dat hangt, dat hangt uh, mede af van hetgeen de aanklager uh, constateert. En um, De wedstrijd zal uh, sowieso niet voor Oud en Nieuw worden uitgespeeld, overgespeeld of wat dan ook. Uh, daar stelt de dag voor. Ja, dat zal er misschien in de week moeten voordat de competitie weer begint. Zoals vorig jaar bij afgelaste wedstrijden. Dat weet ik niet. Gaan we naar kijken. Dit is een situatie waarbij je uh, eigenlijk geen flauw idee hebt hoe het zal gaan. Hè? Want je zegt het bestuur moet dan een uitspraak doen. Uh, met mist weet je het wel ongeveer wat er gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk iets heel raars. Is er überhaupt zoiets voorgevallen en wat was toen de uitspraak? Of heb je daar geen idee van? Nou, uh, grappig was, we hadden het er net even over... dat het la de laatste incidenten die wij ons kunnen herinneren... wel in de jaren tachtig ongeveer op dit gebied zaten. Er zou natuurlijk internationaal wel wat, uh, wat uitspraken. Geweest, er is wel wat casuïstiek over. Maar alles wat ik daar op dit moment over zeg is, is speculeren. Ik wil eerst eens dus even rustig die rapporten afwachten. Ik wil het, uh, het advies en het oordeel van de aanklager afwachten. En op basis daarvan uh, zullen we een beslissing nemen. Maar je kunt je er wel wat bij voorstellen hoe het zal gaan ongeveer, toch? niet? Ik kan, me, ik kan me voorstellen hoe de procedure gaat. Maar ik kan me niet voorstellen wat op dit moment de uitkomst is, als je dat bedoelt. Nee, maar je bedoelt in Europa zijn er wel wat dingen geweest. Bedoel je dan bijvoorbeeld een Austria-Wien-stavenincident, ja, dat soort dingen? Ja, uh, Austria-Wien, maar dat is al heel lang geleden. Er is een incident geweest met Dida. Daar heb ik net nog even aan gerefereerd. Bij in Milan, die kunt je dat wel nog herinneren met die fakkel. Dat had ook iets te maken met veiligheid. Uh, we zullen het af moeten wachten. Ja, dit is heel vervelend en komt op een onwaarschijnlijk uh, vervelend moment. Dat is natuurlijk altijd het geval. Wat heb je nu met die trainers bijvoorbeeld samen nog iets afgesproken? Is er nog, uh... Nee, niks. Ik ben uh, vrij kort nadat het incident gebeurde naar beneden gegaan. Ik heb eerst uh, bij de scheidsrechter ons even nagevraagd... wat hij exact heeft gezien, uh, wat de beslissing was. Uh, we hebben uh, de reglementen even goed bekeken in die zin van wat betekent dit nu. Uh, vervolgens hebben we aan AZ gevraagd uh, hoe sta je erin. Nou, AZ heeft aangegeven niet verder te kunnen of willen spelen... Ja. ja, dan rest je niet veel meer dan de wedstrijd te staken. Kun je dat, dat begrijpen dan? scheidsrechter genomen heeft? Kun je dat begrijpen? Ik heb het ook aan aan Bas gevraagd, maar ook aan jou. Kun je begrijpen dat de nou, je, je eh, niet meer eh, verder wilde? Alles wat ik daarover zeg is speculatief, maar eh, ik kan wel begrijpen dat een keeper zich op dat moment bedreigd voelt. Ja. En dat dus de rest van het elftal ook zegt van tot hier en niet verder. Ja, dat is wat ik zeg. Speculatief. Ik kan begrijpen dat de keeper zich bedreigd voelt. Ja. Kun je überhaupt een club als Ajax iets kwalijk nemen? Als één of twee mafketels uh, op een podium waar normaal uh, gehandicapte uh, supporters zitten? Ja, je hebt niet alles in de hand. Uh, hoe zit dat? Ja, in algemene zin is een club verantwoordelijk voor de orde en veiligheid uh, in en rondom het stadion. En dat betekent dus ook eh, dat het betreden van het speelveld... door supporters niet is toegestaan en moet worden voorkomen. Punt. Betekent dat dan ook dat Eijks bijvoorbeeld gestraft kan worden... voor deze situatie? Dat kan, ja. En wat zou dat dan bijvoorbeeld kunnen inhouden? Dat is ook speculatief. Dan moet ik daar rapporten van de aanklager voor afwachten. En dan vervolgens zal de Tug-commissie daar een oordeel over moeten vellen. Daar ga ik ook niet over. Dank je wel. Kevin. Je wordt meteen geweest naar de jaren tachtig. Niet, niet zo heel lang terug werd bij de graagschap tegen volgens mij PSV een grensrechter aangevallen. Een soort vergelijkbare situatie met iemand die vanaf de tribune kwam. Is dat niet beter te vergelijken dan een staafincident in de jaren tachtig? Ja, maar elke situatie in deze staat, staat op zich. Uh, ik loop vijftien jaar mee. Uh, ik heb, uh, ben doorgaans vrij helder van geest. Ik kan mij niet direct jurisprudentie herinneren die uh, uh, te, direct te vergelijken is met dit geval. Er is ook nog een situatie geweest met FC in een bos met, een, uh, met een, een, een politieherdershond die een assistent uh, de, de, de broek uh, doet mee de bijt. Dus, ja. Goed. Dat was, uh, daar laten we het even bij, vanuit uh, de Arena. Bert van Oostveen hoorde nu de directeur met uh, dat voetbal... met uh, daarvoor de scheidsrechter van dienst van vanavond Nijhuis. Die zei, uh, kort samengevat, 37e minuut... De vierde official luisterde hem in het oor dat er een, uh, een supporter op het veld was. Esteban zag hij zich verweren toen hij werd uh, getrapt. Hij trapte op een, in, op een mint. Vervolgens heeft de scheidsrechter kort overleg gehad met uh, uh, zijn collega's. En dan is de regel dat de keeper een gewelddadige handeling heeft gepleegd... en daarop dus rood moet krijgen volgens de regels. En die regels die hanteerden Nijuis dus ook. Hij zei ook dat moet ik wel en dan moeten we als we de regel niet goed vinden... daar later maar over discussiëren. Vervolgens uh, is Verbeek van het veld gestapt... Dat hebben we eerder ook al gemeld. Ze wilden gewoon niet verder. Overigens meldde Nijhuis dat Verbeek de regel kende over die rode kaart. Dus daar was blijkbaar in de katacomben niet direct een discussie over. Maar AZ gaf aan absoluut niet verder te willen voetballen... en daarop heeft Nijhuis dus besloten om de wedstrijd te staken. Vervolgens Bert van Oostveen die heeft even uiteengezet dat wat de procedure nu is. Als er gestaakt wordt, of overspelen, of uitspelen, of de einduitslag neerzetten... Uh, in het kort uh, heeft hij gezegd dat er nu rapporten komen van beide clubs. Uh, de scheidsrechter, de waarnemer en de aanklager betaalt voetbal. Dan wordt er gekeken of er iemand schuld heeft in deze zaak. bestuur van het betaald voetbal gaat dan bepalen... Uh, wat voor strafeis er uh, komt vervolgens. Voor kerst verwacht van Oostveen dat die beslissing wordt uh, genomen. De club is verantwoordelijk, zo zei hij aan het einde net nog eventjes... voor de orde en veiligheid. En dat betekent dat nu die orde en veiligheid dus niet gehandhaafd is in de arena. Het ook nog eens zo kan zijn dat Ajax gestraft gaat worden... wegens het niet handhaven van die orde en veiligheid binnen het stadion. Goed, um, eerder lieten wij al horen dat Bas Stichler sprak met Toon Gerbrands. Hij um, kwam vervolgens ook nog Jeroen Slop tegen, nog voor de persconferentie... Uh, die hij zojuist gaf uh, in de arena. Jeroen Slop, de financieel directeur van Ajax. Is het uh, Jeroen te bevatten wat er gebeurd is? Uh, nauwelijks. Uh, dit is uh, ja, vreselijk, uh, met name voor uh, de keeper die het ook overkomt... de scheidsrechter die een beslissing moet nemen... En uh, ja, de, de teleurgestelde supporters die hier uh, met 40.000 man op de tribune zaten. Ja, de eerste vraag is hoe kan die meneer het veld opkomen in het stadion van Ajax? Ja, we hebben beveiligers op de tribune staan. Hij is gegaan over een uh, platform wat wij voor invalide achter het doel hebben staan. Wat het voor hem uh, mogelijk maakt het veld te betreden. We weten ondertussen dat het om een 19-jarige... Waarschijnlijk eh, drank in het spel hebbende supporter eh, gaat. Die eh, momenteel door de politie verder verhoord wordt en aangegeven heeft. Dat, die, dat de oorzaak van zijn daad een hekel aan de keeper was. Dan nou gaan geruchten snel. Eh, soms sneller dan de waarheid. Maar een van de geruchten is ook dat deze man een stadionverbod zou hebben. Weet jij dat? We zijn dat op dit moment aan het natrekken. De gegevens krijgen wij hè, volgens de procedure die daarvoor staat. Want je hebt wel privacywetgeving in Nederland van de politie door. En zullen onderzoek doen. Naar de status van die persoon, daar zijn we druk mee bezig. Hoe pijnlijk is dit voor een voetbalclub dat dit in jouw stadion gebeurt? Het is verschrikkelijk. Het is ja, geen woorden voor. En hoe nu verder? Laat ik eerst vragen, heb je begrip voor de beslissing van AZ om te zeggen we willen niet meer? Ik vind dat uh, jammer. Ik had uh, graag bewezen dat we de veiligheid uh, wel kunnen waarderen en dat één idioot niet garant staat voor een uh, niet goed verloop van de wedstrijd verder. Daar hadden we ook voldoende inzet op kunnen plegen met beveiligers en stewards. Die stonden klaar. We hebben veel politie paraat staan als dat uh, nog nodig was geweest. Dus wij vonden dat we een verder verloop konden garanderen. En AZ zag dat anders. En hoe nu verder is dan de laatste vraag altijd? Ja, dat uh, zal vanuit de regelgeving KNVB en de beoordeling daarvan een wel haast juridische kwestie gaan worden. Nou, daar hebben jullie enige ervaring mee. Wij zijn uh, juridisch sterk, ja. Ja, Jeroen Sloppers dat tegen Bas Stigler. Goed, het is een uh, memorabele avond. Bijzonder wat er is uh, gebeurd. En er zal nog heel lang over nagesproken worden. Misschien wel tot na de winterstop. Want de winterstop duurt tot 22 januari. Dan is de eerste competitiewedstrijd. Moet u raden welke wedstrijd er dan op het programma staat. Inderdaad, AZ Ajax. Garrick, en time to move on. Zometeen uh, kijken we even over de grens. Wat er allemaal op voetbalgebied is gebeurd. We horen Arjan Robbe ook nog even. Over die uh, geweldig mislukte zwalbe. Uh, die hij gisteren probeerde. Waar hij penalty mee probeerde te versieren. En we zijn nog bezig om uh, wat nieuws te krijgen over uh, Guus Hiddink. Of hij nou wel of niet een nieuwe club heeft gevonden. Maar eerst gebeurden er nog uh, leuke dingen ook in Amsterdam. Jazeker. Want vandaag werden de zeilers gehuldigd die medailles uh, veroverd hebben bij de wereldkampioenschappen in Australië. Pieter-Jan Porsma kreeg veel lof voor zijn zilveren plak in de Fin-klasse... Maar de meeste aandacht was voor de wereldkampioenen natuurlijk. De plankzeiler Dorian van Rijsselberg en Marit Balmeester, die de beste was in de Laser Radial. Is iedereen binnen? Dank u wel. Hartelijk welkom op deze huldiging.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 Elke wedstrijd hebben we wat geleerd, zeker weten. En als we niet iets geleerd hebben, dan hebben we een bevestiging gehad van iets wat we goed hebben gedaan. Dus ja, de WK was heel erg leerzaam voor mij en een hele, hele mooie stap naar de spelen toe. In welk opzicht was het leerzaam? Uh, zelfbeheersing, zelffocus en uh, ja, een constante serie neerzetten. En zoals het hoort, eerst de dame van het geheel. Maar het reus gefeliciteerd met jouw wereldkampioenschap, jouw eerste. Onwaarschijnlijk sterk. En hier heb je, nou ja, iets leuks. Om de... ja. <applaus> Hoeveel feestjes heb je al gehad? Ja, ik heb wel een paar feestjes al gehad om te vieren. Maar vooral in het begin, zeker in het dorp. Maar nu is het weer gewoon uh, over tot de uh, orde van de dag. En heb ik de eerste training heb ik ook alweer afgewerkt. Uh, je bent ruim een week alweer terug in Nederland. Wat is in die week de mooiste reactie geweest...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 En dat is wel mooi om te zien. En ook Pieter Jan, dames en heren. Op één puntje, zilveren medaille dit keer, maar op één puntje... Waar kwam dat zilver vandaan? Ja, dit is heel rustig opgebouwd. Uh, rustig. En gestructureerd. Ja, een gefundeerd proces wat opbouwt naar dit zilver. Allemaal kleine stapjes. Die, die uh, nu leiden tot een compleet geheel. Hoe belangrijk is het voor jou geweest dat je weer terug was gekeerd in de kernploeg? Hoeveel rust heeft jou dat gegeven? Ja, dat, is, dat geeft, geeft meer energie, dat eerst. Je hebt een stukje kennis en know-how erbij. Uh, financiële zekerheid. En dat, dat geeft een stukje rust. Dus je weet dat die dingen goed zijn geregeld. En, uh, of beter zijn geregeld dan daarvoor. Waardoor je weer meer kan investeren. Waardoor het proces wordt versneld.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 Dat was Dorian van Rijselbergen sinds afgelopen zondag. Dus wereldkampioen surfen in een bijdrage van Floris van Horen. Wie weet heeft u het eerder vandaag meegekregen. Diverse over het algemeen goed ingevoerde media die meldde dat uh, Guus Hiddink een nieuwe club heeft gevonden. Het is Anji, uh, Anji Magatskala uit uh, Dagastan, een club waar veel geld zit uh, Rusland zou, uit Rusland. Het zou een akkoord hebben bereikt over een verbindenis van een half jaar. Guus Hiddink uh, hebben we geprobeerd te bereiken, maar die is uh, op vakantie. En daar laten we hem dan lekker van genieten. Dus hebben we gebeld met zijn zaakwaarnemer, Kees van Nieuwenhuijzen. Die is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer gaat hij beginnen? Het is zeer de vraag. Ik was uh, vanochtend zeer verrast uh, te horen en uh, te lezen in uh, Football International dat uh, er een contract zou zijn uh, tussen Guus en, uh, en Angie. Omdat ik uh, vanaf uh, dag één gezegd heb dat Guus een aantal opties heeft waar hij uh, in de komende weken een keuze uit gaat maken. En, uh, hij zit op dit moment, uh, is die apisch aan het kijken in, uh, in Afrika. En uh, uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk ligt hij nu op, ze, op één oor. Maar in elk geval, uh, hij is nu... Uh op vakantie in Afrika en wanneer die terugkomt... dan, uh, dan zou die weten wat zijn, uh, waar zijn uh, toekomst gaat liggen in uh, 2012. En ik, het enige wat ik ook steeds gezegd heb... Het e wat zeker is, is dat hij niet achter de geraniums gaat zitten... en dat hij een aantal schitterende opties heeft... zowel van clubs als van uh, nationale bonden van over de hele wereld. Hm. Zoals we daar zijn. Nee, dat ga ik jullie dus niet vertellen. Ik heb al vanochtend gezegd dat het klopt dat er ook een club uit Rusland is... en uh, de bonden en de andere clubs die aan de orde zijn, die, uh, die noem ik niet. Die heb ik vanaf dag één niet genoemd. Dat is niet gebruikelijk en dat zal ik ook nu niet doen. Maar het is in elk geval niet zo dat Guus denk ik, een contract getekend heeft met Angie. En het ligt ook niet voor de hand dat hij dat in de komende dagen kan doen... want hij is tot begin januari is hij zeker niet thuis. Oké, okay. waarom zou hij het niet doen eigenlijk? Nou, omdat hij het misschien moet afwegen tegen de andere opties die er zijn. En die zijn uh, evenzeer interessant. Ik bedoel, uh, Angie is dan uh, misschien een heel uh, challenging uh, employer uh, om een aantal redenen. Maar uh, ja, Guus verkeert in de gelukkige positie dat hij datgene kan gaan doen wat hij leuk vindt. En uh, ik denk dat hij dat heel sterk tegen elkaar wil afwegen. Dus geld is niet echt een optie? Uh, ik bedoel, dat is niet echt een doorslagge van doorslaggevende betekenis? Nou, ik denk, ik, denk, ik denk als hij door zou gaan op de optie, uh, Angie, dat hij uh, niet uit een liefdadigheidsoverweging uh, <lacht> met, bij die club in dienst zou willen treden. Maar de andere opties, uh, het, ga, het gaat niet om de laatste euro of dollar of uh, welk, welke muntje ook maar uh, aan de orde zou willen stellen. Ja, ja. Dus als hij naar Angie gaat, dan gaat hij voor de mooie omgeving. Dan gaat hij zeker niet voor de mooie omgeving, maar dan zal hij, dan zal hij gaan voor de uitdaging en de mogelijkheden die, die daar zijn. Omdat hij eerder ook al geroepen heeft dat het dan op zich een, een uitdagend project is, zoals hij dat zelf noemde. Ja, ja. Hoe, um, um, hoe is het contact eigenlijk tot stand gekomen? Is dat nog vanwege zijn periode in, uh, in, in, in Rusland nog? Nou, ik, ik weet in elk geval dat hij contact gehad heeft, uh, maar dat is al een hele tijd geleden. Toen was hij nog uh, bondscoach van, uh, van Turkije. Dat er toen een contact geweest is met uh, een oud, uh, een soort van teambegeleider van de Russische nationale ploeg. Met wie hij twee jaar gewerkt heeft uh, toen hij in Moskou zat als uh, bondscoach van Rusland. En, uh, en die man die heeft ook uh, in ieder geval ingangen bij, uh, bij Anji. En, uh, maar goed, ik bedoel... Abramovic, die uh, vanuit de periode... dat Guus bij Chelsea zat... Uh, heeft hij ook nog uh, persoonlijke contacten... overgehouden met Abramovic. Ja, het is zo'n wereldburger. Hij wordt Vanuit de hele wereld wordt hij benaderd... omdat iedereen hem kent en op iedereen toch... de indruk heeft dat hij een bepaald kunstje beheerst. Ook al is dat dan niet gelukt nu met, uh, met de Turken. Ja, duidelijk. Hoe groot uh, moeten we de kans inschatten... dat uh, Guus Zinink aan de slag gaat bij uh, Ansi? Zeg het eens een percentage? Nou, ik... Nou, het is een, een kans van, uh, van één op zes. Want er zijn zes opties. En ik heb hem uh, net voordat hij vertrok naar Afrika... Ja, heb ik hem voor het laatst gesproken. En toen zei hij, nou, ik ga het nu op een rijtje zetten. En als ik terugkom, ben ik er wel uit. Ik heb toch op een of andere manier dat hij, het, het gevoel dat hij naar Angie gaat. Gek, hè? Nee, hoor. niet. Ja, Iedereen mag een gevoel hebben. Ik, heb, uh, ik, heb, ik ben daar voor mezelf volstrekt blanco in. Hij beslist hetzelfde. en, ik, zelf. en ik, hoor wel, uh, ik hoor wel welke knoop waar doorgehakt gaat worden. Oké, okay, nou we gaan het afwachten. In ieder geval heel erg bedankt voor uw tijd. Oké. Okay. Kees van Nieuwenhuizen, de zaakwaarnemer van uh, Guus Hiddink... over uh, de geruchten zoals het dus blijken te zijn tot nu toe... volgens de zaakwaarnemer over het feit dat Guus Hiddink aan de slag gaat bij ANSI. Meer daarover halverwege januari. Goed, terug naar het bekervoetbal van gisteren. In Duitsland, wel te verstaan. Vrouw Vel uit de tweede klasse ontving het grote Bayern München. En Anja Robben maakte vlak voor tijd de 2-1 voor Bayern. Maar het gesprek bij het Duitse koffiezetapparaat was natuurlijk... of het koffieapparaat, wat ze daar ook hebben... was vandaag niet het doelpunt, maar een schandalige schwalbe van diezelfde Robben. Nee, inderdaad. Uh, nee, dat zag er niet uit. Ik heb het uh, niet teruggezien, maar ik heb uh, van meerdere kanten gehoord... dat het uh, er belachelijk uitzag en... Uh, ik heb ook gelijk mijn excuses aangeboden na de wedstrijd, dat was het gewoon heel stom. En, uh, het was misschien een penalty, maar dan moet je gelijk gaan liggen en niet nog een pas gaan maken. En dan denk ik van, nou laat ik dan alsnog maar, uh, alsnog maar gaan liggen, dat is gewoon, uh, is gewoon dom. En, uh, ja. Ik vind het mooi dat je dan inderdaad je excuses aanbiedt. Is dat, is dat de nieuwe Arjen Robben, dat je vindt dat dat hoort er gewoon bij, en dat is correct? Ja, maar ik vind inderdaad, daar kun je, kun je gewoon heel open en eerlijk over zijn. Ik bedoel, uh, als het zo is, is het zo. En, uh, Um, ik had in de wedstrijd uh, in eerste instantie nog het gevoel van, uh, dat, je nog, dat ik nog in mijn recht stond. Alleen uh, ja, achteraf uh, blijkt dat dan niet zo te zijn. En, uh, ja, dan moet je daar gewoon heel eerlijk in zijn. En, uh, dan moet je ook gewoon zeggen dat is gewoon stom, dat moet je niet doen. En, uh, maar goed, uh, dat, dat is dan op dat moment alweer gebeurd. En dan uh, kun je dat niet meer terugdraaien, helaas. Je maakt ook de winnende. En dat moet heerlijk zijn. Hè? Ook gezien waar je vandaan komt en de ellende die je hebt meegemaakt. Dat gevoel, die euforie, beschrijft die eens? Um, nou ja, dat is een lekker gevoel om op die manier gewoon het seizoen toch nog af te sluiten. En, of het seizoen, de eerste seizoen zelf. Uh, ik denk dat het uh, voor mezelf persoonlijk inderdaad een heel moeilijk, uh, moeilijk half jaar is geweest. Uh, heel frustrerend ook. Uh, gewoon absoluut niet weten waar je aan toe bent, elke keer maar weer. Ook met pijn uh, spelen, drie, drie, vier maanden lang. Uh, dus wat dat betreft gewoon heel moeilijk. En, uh, ja, dan is het lekker om op deze manier nog af te sluiten. Uh, met een goaltje in de negentigste minuut. En dan toch nog de, in de beker doorgaan. En uh, ja, we staan er gewoon met de club gewoon, uh, fantastisch uh, voor. En uh, wat dat betreft kan ik eigenlijk ook niet wachten. Het is lekker nu vakantie, maar ik kan ook niet wachten dat het weer gaat beginnen. Want dan kan ik zelf ook weer uh, vol, uh, vol in de aanval. Ja, kan ik me voorstellen, want je begint inderdaad nu lekker te draaien. En dan komt die winterstop eraan. Ja. Ook weer vervelend dus. Ja, het is inderdaad twee kanten. Aan de ene kant... Uh, uh, was ik er ook wel aan toe moet ik zeggen. Want uh, ja, het heeft wel heel veel energie gekost. Heel veel negatieve energie de afgelopen tijd. Alleen aan de andere kant. Inderdaad, je bent nu net de laatste twee wedstrijden. Dat, dat je een beetje zonder pijn begint te gaan spelen. En dan, ja, dan is het natuurlijk wel, uh, eigenlijk wel lekker om dat eigenlijk nu door te zetten. En, uh, ja, ik voelde het met name in de laatste wedstrijd. Twee wedstrijden, dat de kracht weer wat kwam. En uh, ja, dat er weer aan zat te komen, ook qua niveau. En, en, en, ja, wat dat betreft is het dan zonde dat het, dat, dat het dan afgelopen is. Maar ja, ik, uh, ik kijk eigenlijk wel uit naar 2012. De sfeer wat dat betreft bij Bayern. een nieuwe coach gekomen, gaat allemaal goed. Ze zijn uh, nog steeds erg gecharmeerd van je. Dat geeft de clubleiding ook aan. Dat lijkt me allemaal wel lekker. Maar hoe zie jij zelf je toekomst wat dat betreft? Um, nou ja, ik, ik heb al, al meerdere keren gezegd, ik voel me eigenlijk uh, heel goed bij de club. Uh, het is ook heel fijn inderdaad om, om, uh, om de steun uh, te krijgen ook vanuit de, vanuit de clubleiding. Dat is, dat is heel duidelijk, die wordt duidelijk uitgesproken. Niet alleen naar buiten, maar ook, uh, ook persoonlijk naar mij toe. Uh, de intentie is ook vanuit de club om, om te verlengen. Ja, ik zie daar zelf ook eigenlijk geen probleem in. Alleen uh, voor mij is gewoon op dit moment het allerbelangrijkste om gewoon weer te voetballen. En uh, dat is voor mij eigenlijk het enige wat telt. Ik wil weer lekker wedstrijden gaan spelen en weer op het veld staan. En um, ja, er komen andere dingen, dat, dat komt allemaal wel. Maar dat is hey, voor mij op dit moment niet de prioriteit. Maar wanneer neem je daar concreet een beslissing over? Ja, dat zullen we zien. De komende, de komende maanden, als het weer gaat beginnen, uh, dan, dan, dan wil ik eerst gewoon weer mijn wedstrijden gaan spelen. En, um, ja, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat er een keer een gesprek komt of meerdere gesprekken komen en dan, dan zullen we het zien. Maar wat ik zeg, voor mij heeft prioriteit gewoon om, om weer te gaan spelen en uh, weer lekker uh, echt topfit te worden. Niet, niet, niet fit, maar echt topfit. En dan, uh, ja, dan gewoon weer goed te gaan voetballen en uh, dat is eigenlijk het enige wat telt. Arjen Robert tegen Martin Vriesema. laatste nieuws uit de arena. Doelman Esteban heeft aangifte gedaan tegen de supporter die hem vanavond heeft uh, aangevallen. Het einde van deze uh, langse de lijn van een bizarre avond. Dieptepunt, weer een dieptepunt in het Vaartelandse voetbal... waar nog lang over gesproken zal worden. Om te beginnen in het oog met Lucella Carrasso. Goedenavond. Bekervoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. Wat een prachtige aanval van FC Twente. Twente PSV. Kampel schiet kant niet? En iets moet zich dan strekken om die bal uit de hoek te kicken. Bekervoetbal bij de NOS. Morgen om half negen. Radio 1.